Uur. Raymond Seré met het NOS-journaal. Vakbonden en werkgeversorganisatie GGZ Nederland zijn het na twee jaar onderhandelen eens geworden over een nieuwe cao voor werknemers in de geestelijke gezondheidszorg. De cao heeft betrekking op bijna 90.000 werknemers, onder meer in de verslavingszorg en in de ambulante psychiatrische hulpverlening. De cao heeft een looptijd van twee jaar. In die tijd krijgen de werknemers in totaal 3,5% loonsverhoging, 0,8% aan eenmalige uitkeringen. Verder gaat de eindejaarsuitkering met een half procent omhoog. Waar mogelijk zullen nulurencontracten worden omgezet in vaste banen. Vervoersbedrijf Veolia heeft aangifte gedaan tegen oud-directeur De Beer. Het bedrijf stelt hem aansprakelijk voor de schade die het bedrijf leidt door fraude rond een aanbesteding in het Limburgs openbaar vervoer. De Beer die vorig jaar bij Veodia is vertrokken, heeft volgens intern onderzoek van de NS gespioneerd voor het dochterbedrijf Abellio, een concurrent van Veodia. Vorige maand maakte de NS bekend dat het bedrijf op fraude bij aanbestedingen in Limburg was gestuurd. De spoorwegen boden vorige maand excuses aan aan de provincie Limburg en aan concurrent Veodia. De provincie Limburg reageerde verbijsterd op de fraude en minister Dijsselbloem noemde de gebeurtenissen volstrekt onacceptabel. Staatssecretaris Wiebes van Financiën komt deze zomer met plannen om de belasting op de aanschaf van een auto of motor, de BPM, geleidelijk af te schaffen, zeggen bronnen in Den Haag. Voor bijvoorbeeld een nieuwe VW Golf gaat de klant dan zo'n 2.000 tot 3000 euro minder betalen. De belasting levert de schatkist aanzienlijk minder op dan voorheen omdat veel consumenten een nieuwe of gebruikte auto in het buitenland kopen om de BPM te ontlopen. Bovendien worden er veel kleine en groene auto's gekocht en daarvoor betaalt de koper veel minder BPM. En dan het weer. Een gebied met wolken en lichte regen trekt langzaam naar het zuiden. Daarna steekt er een kille noordelijke wind op. Wel schijnt de zon. Het wordt 15 tot 19 graden. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan een paar files in de Randstad. Op de A1 Amsterdam Amersfoort tussen Eemnes en Bunschoten 4. En richting Amsterdam tussen Voorthuizen en Hoeveelaken 5 kilometer. A12 Den Haag Utrecht tussen de Meer en Nieuwegein 3 kilometer. En op de A28 Utrecht Amersfoort tussen Soesterberg en Leuzen Zuid. 4 kilometer file door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Tot zover de verkeersinformatie.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 could tell you Het, het, het tweede gedeelte. van Goedemorgen Zandvoort. Uh, voor ons zit Belinda Geuransson en die gaat een reactie, althans, dat hopen we uh, geven op de inloopbijeenkomst tegen de windmolens, die afgelopen 19 mei in Doordwijk uh, gehouden is. Goedemorgen, Belinda. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, vertel, was het een, een uh, bijeenkomst het waar je blij vandaan kwam? Nou... <laughs> <lacht> Blijf vandaan komen ze dan heel groot woord. Ik, ik was in ieder geval wel... Uh, um Blij om te zien dat er een, een, een, een, redelijke, een redelijke opkomst was. Ik zou niet zeggen goed. Want goed, dan moet de zaal uitpuilen. En dan uh, staan we met duizenden voor de deur. Dat was niet zo. Maar als je het vergelijkt met Egmond. Ik geloof dat daar tien uh, mensen waren. Ja. In Den Haag waren er dertien. En ik schat in dat er hier toch wel zo'n uh, nou, 150, 200 man aanwezig dat was. Dat is behoorlijk. Dat is behoorlijk. Ja, moet ja, ja maar, je moet er toch naartoe. Ja, je moet er toch naartoe. Maar nou, het is, heeft het invloed? Ja, het heeft wel invloed. Ja. ja, en maar het zou meer invloed ha, eh, kunnen, hadden kunnen hebben. Weet je nou dat het? Ja, is. Ja, he, ja, ja, ja, ja. Maar het, het gaat erom dat, uh, je moet je voorstellen, als je zo'n avond organiseert, het is hetzelfde als hier in de gemeente, er komt een, een, een inspraakbijeenkomst, ja. inloopbijeenkomst en er komt niemand. Dan denk je, nou, is goed ze zijn het er? zijn het allemaal mee eens, eens. het ja. is wel goed. Maar... Of er komen een heleboel mensen met vragen, opmerkingen, commentaren. En dan denk je van, oh wacht even. Het is dus niet allemaal koek en ei. Het is nee. niet allemaal uh, iedereen die het ermee eens is. Dus daarom, dat, dat signaal moet je afgeven. En ja. niet alleen op dat moment, maar op veel meer momenten wat mij ja. betreft. Ja. Nou, er was nogal veel te doen om, om een valse afspiegeling van de werkelijkheid... Nou, dat, ik denk dat dat te maken heeft met de, van de visualisatie waar je bedoelt, die ja. gemaakt was door het ministerie. Ja, ja. Uh, ze hebben hem daar ook vertoond hoor, afgelopen week, hun visualisatie. En ze hebben uh, zich niet ingehouden met uh, de beschermde beelden, om het zo maar te zeggen: nee, nee. mistige beelden. Gewoon bij helder weer. En wat mij wel opviel: ik zat daar, uh, in, uh, het ging in groepen dan dat je naar binnen kon. Dat de reacties waren wel van uh, echt schrik. Ja. Echt schrik. Het ja. is. Maar was de schrik ook bij de mensen die uiteindelijk de beslissingen nemen? Nou, die zullen ze al een paar keer gezien hebben. Ja, ja. En degene de de die echt de beslissing nemen, dat is de Tweede Kamer. Ja. Ja. Die neemt de beslissing hieromtrent. En die kijkt puur naar de economische belangen. Nou, ik vraag me überhaupt af of ze de beelden gezien hebben. Ik denk dat daar nog een taak uh, voor de gemeente ligt. Ja. Ja. Om te zorgen dat er een, een bijeenkomst gepland wordt met de, met de Tweede Kamer. Waarbij in ieder geval nog eens een keer duidelijk voor het voetlicht komt. Uh, wat onze bezwaren zijn. Ja. Maar ook laten zien wat het visuele effect is. Want ik ja. denk dat een heleboel mensen het niet... Ze snappen uh, het snappen. Nee. Ook hier in Zandvoort nog niet hoor. En dat klinkt ja. misschien heel, heel, heel, heel barinerend. En dat is niet zo bedoeld. Maar er zijn voldoende mensen die denken. Ja het gaat over het park wat nu ja. gebouwd wordt. Ja. Maar daar gaat het niet om. Nee ze komen dichterbij. Zijn nee, echt je, moet echt, je moet echt voorstellen. En dat, zo probeer ik het altijd te visualiseren. Je begint richting Egmond. Nou met een ja. mooie dag zie je ze staan. 23 kilometer. En ook. Dan kijk je naar Muiden, dat is voor ons 28 ja. kilometer, zie je ook staan. Dan zie je voor je Luchterduinen, dat zijn 40 molens op 23 kilometer, die ja. zie je. En dan moet je voorstellen dat in de toekomst dat je doorkijkt naar links richting Noordwijk. Ietsje dichterbij, 18 kilometer, dus gewoon ja. echt 5 kilometer meer naar het strand. En dan staan er 400. Ja, en 200 meter hoog. Ja, en. Nou. Veel het, hoger. Hoger, ja, want als je, eh, ik moet even, ik niet exact, maar ongeveer is, is Lucht de duinen 137 meter uh, hoogte. Nou, dat zal het met de verdeling, zeg maar 150 meter. En er is nu, en dat is wel opvallend, er, um, het klinkt heel ingewikkeld, er worden nu ook geplaatst voor borstelen. Uh, op zee. Mm -hmm. Nou, dan dan moeten ze een kavelbesluit nemen, zoals dat heet. Maar daar is de mogelijkheid nu toegelaten voor molens tot 250 meter hoog. Goedemorgen. Nou, ik kan het. Ik hoef geen dat uh, is bijna het dubbele. Nee, Bijna. Dat, ja, dat is gewoon even 3,5 keer bouwen spelles. Ja. Dat is, de, de Eiffeltoren is 300 meter. Dus ja. dan kunnen wij even alles in perspectief gaan plaatsen. Ja, ja, ja. En de dom, dus het, de dom? De dom is 140. Precies. Dus twee keer de dom? Ja, twee keer de dom. En dan op 18 ja. kilometer. Nou, wat is 18 kilometer vanuit Zandvoort? Ik zeg altijd, um, wil je dat, dat effect beschouwen? Ga op de rotonde staan hier met Juttersmuseum en kijk naar de hoogovens. Dat is ongeveer 10 11 kilometer. Mm -hmm. Daar staan drie windmolens, drie, vier windmolens ja. in, het, uh, in het duin. Dat zijn kleintjes van 80, 90 meter. En, en die staan al bijna voor je neus. Die zijn echt ja. goed zichtbaar. Nou, als je dat nou inschat, nou, en dan is de afstand iets verder en dat snap ik allemaal wel. Maar dat wordt wel het beeld hoor. En dan gewoon ja. die hele horizon vol. Ja, we zijn nooit geen milieue-effect gemaakt, Altijd. dit is ja, dit zal wel gezegd van milieu ook. Beton. Ja. En als die je die, is, die moeten dan zo zoveel jaar moeten ze weer afgebroken worden. Na 20 jaar. Waar laat je het afval. Als dat 20 jaar. Daarom. Dus het in. is echt... Het is ook allemaal maar breed uit allemaal besproken, toch? Door, is, dat ja. is echt elke keer. En we ja. hebben natuurlijk de economische effecten. Maar buiten de economie, hè. Want, kijk, iedereen staat op. En het is niet om uh, te zeggen dat dat erger is of minder erg. Maar op het moment dat de 220 banen verdwijnen bij Aldel. Mm -hmm. Hier gaat het om een paar honderd banen tot 1500 banen. Ja, ja. En dat gaat niet in één keer. Dus dan is het effect niet zo groot. Nee, het is morgen mijn kind bij strandent werkt. Ja, ja. Het zijn er een paar hier in de toeleveranciers. Ja, ja. En het gaat gewoon bij plukjes en bij beetjes. Verdwijnen op die manier de banen. Ja. En dat zijn uh, uh, mijn kinderen. Uh, hopelijk een keer de kleinkinderen. Ja, ja. Jullie kleinkinderen. Ja, ja. Familie, je buurman, je buurvrouw. En dan wordt het effect voor de hele badplaats... Uh, ja. Voor alle badplaatsen zit Maar uh, al deze aspecten zijn natuurlijk al heel lang worden die ook voor het voetlicht gebracht. En de allereerste keer dat dat gebeurde, dan hoop je, dan denk je dat dat ook um, daarna geluisterd wordt. Maar al die, in al die tijd is dat. Het heeft helemaal geen effect. Ja, daar ben Lijkt ik niet met je eens. daar ben ja? ik niet met je eens. Nee, want het, we hebben wel degelijk iets bereikt. Want, en dat is ook wat we iedereen. Of tenminste, veel mensen denken: Ik heb vorige keer al een handtekening gezet. Ja. Dus dat is klaar. Maar vorige keer hebben we een handtekening gezet tegen de plaatsing op 5,5 kilometer. Dus we moeten met, nu. Een, een, klein een kleine 10.000 handtekeningen. Wat is er gebeurd? Die 5,5 kilometer is wel van de baan. Ja. Dus nu moet je gewoon weer tekenen. Dat wil en je weer. laten ja. horen. Voor. Ja, dat ben ik met een je eens. En muidenver. Ja. Gewoon ja, 60 ja. kilometer uit de ik, kust. Gewoon nou, boom, helemaal je... gewoon niet zien. Klaar, weg. Nou, goed dat je zegt. ik dacht ook, ik heb getekend. Waarom? Niet nog een keertje, maar nee, ik dus dus de opnieuw, bevolking moet nog een keertje... Allemaal tekenen. opnieuw. Het is, um, uh, er komt nu ook bij iedereen thuis... als het goed is, een, uh, wordt er een brief huis naar huis bezorgd. Dan wordt het ook nog een keer uitgelegd. Je kan via... Uh, petities24.com... slash verzet windmolens. Dat is voor degene met internet. Maar op het gemeentehuis komen ook handtekeningenlijsten te liggen. Ja. En ik hoop ook wat dat betreft... in Noordwijk uh, loopt dat op dit moment goed. Dat uh, het... het bedrijfsleven ook opstaat. Strandpachters, ondernemers. Mm -hmm. Dat die ook hun uitingen laten zien... Ja, om tegen te zijn. Dat zijn degene die op dit moment... de handtekeningenlijsten ja. neerleggen. En ik, ik ja. moet zeggen dat ik... Uh, op dit soort momenten, dat klinkt heel apart... dan wist ik mevrouw Beb Nieuweburg. Wie die, is je? Mevrouw Nieuweburg. Ze was natuurlijk 93 jaar. Ze is overleden begin van dit jaar. En die heeft vorige actie... is ze echt in haar scootmobiel... ging ze overal langs. Huizen en duinen, noem overal maar op... om handtekeningen op te halen. Die heeft er in de up een paar honderd opgehaald. Ja, club. en die heeft in haar scootmobiel. Maar die was zo bevlogen ook met dat dorp. En dan denk ik... nou. Dat soort mensen, ja. Ja, die heb je ook gewoon nodig. Ze heeft ook in de tijd die handtekeningen overhandigd aan ja, de Kamerleden. 90 en dan doe je dat nog even. Ja, gewoon zo van, ik sta voor mijn ja. dorp, ik wil dit niet. En dan denk ik nou, zoals zij moeten er veel meer zijn in dit dorp. Die zijn, opstaan. die zijn er ongetwijfeld. Ja, die zijn er. Ook. Daar gaan we even van uit. Ze moeten Tuurlijk, alleen opstaan. Ze moet alleen even opstaan ja. en uh, ze moet niet per se in een scootmobiel. <lacht> ook maar gewoon, 90, het mag ook jonger, hè? Het mag ook jonger, ja. maar we moeten gewoon uh, de handen ineens slaan. Ja. En is er nog politieke actie te verwachten vanuit Zandvoort? Vanuit de gemeenteraad of vanuit het college? Ik mag aannemen dat, dat in ieder geval... De, de, er zijn overleggen met de stuurgroep. Is dat ook de, vanuit het college natuurlijk... er uh, actie wordt ondernomen richting Tweede Kamer. Want daar ligt het. Ja. Nou, dat zou, zullen de uh, leden van de gemeenteraad ook doen. In ieder geval de vertegenwoordigers van de landelijke partijen. Ja, ja. Uh, de lijnen worden weer aangehaald. Ja, en, netwerk natuurlijk. Precies. Dus ik, uh, ik heb binnenkort ook weer een afspraak in uh, Den Haag... Om, uh, Goed, joh. om het daar weer eens even over te hebben ja. bij de, de VVD al daar... En en, um, maar het maakt, het, ik heb altijd gezegd, dat maakt me niet uit. Want ik ga naar de VVD, ik ga naar de PvdA, ik ga naar het PVV. Ik zal alle ja, paden bewandelen om het tegen te houden. Maar is een stijgend ja. item. Hè? Ja. Ja, ja. En, dat, en dat, daarom vind ik het ook niet partijgebonden. En ik vind ook dat lokale partijen kunnen hetzelfde kunnen doen. Kunnen ook ja. de gesprekken aanvragen. Ja. Inwoners, stuurmails. In ieder geval... Uh, E-mailadressen zijn ook bij mij te verkrijgen, hoor. Voor wie daar belangstelling voor heeft. Altijd. Maar uiteindelijk begrijp ik dus... Is het toch de Tweede Kamer die... Uh, de tweede Kamer beslist. Uh, waar het zwakke punt zit op dit moment. Nou ja, er, zit, er, lig, er is op dit moment gewoon een meerderheid in de Tweede Kamer... die voor uh, dit plan is. Is de grote meerderheid? Weet je dat misschien? Ja, dat is, um, het is een... In ieder geval de, de, de, de, de, de regeringspartijen. En de linkse partijen zijn voor. Dus ja, als je het dan gaat berekenen, bekijken. En je zou zeg maar de VVD eruit halen. Hè, mm -hmm. Als je die zou zeggen van die zijn toch altijd tegen geweest. Waarom nu niet? Dan nog steeds is er een meerderheid. Dat is jammer. Maar goed, als je de VVD als regeringspartij mee hebt. En Zandvoort is in feite politiek getint VVD. Laten we wel weten. Ja, maar Zandvoort, Zandvoort. is een klein dorpje ja, wel, wat het landelijk maar goed, gezien is. Misschien hebben ze ook een contactpersoon in die kant. Ja, maar maar de, de, de, de, dus er ligt een, een cruciale factor voor twee partijen, is mijn inschatting. Dat is voor de PvdA. Ja. Op het moment dat die om kan gaan. En er ligt ook nog een rol voor D66. Ja, nou, het is. Nou, de mensen die voor reden vatbaar zijn, heb ik altijd begrepen. Maar ja, D66 is namelijk ook uh, toch op zich voor de plannen. Dus als daar een beweging zou kunnen komen, zeg maar op de midden-rechterflank, noem ik het al maar. dan zou het allemaal weer kunnen. Maar dit is, wordt hogere politieke logie. Ja, ja, ja. Dus en het gaat er meer om dat je op op een gegeven moment dat, dat ze dat de Tweede Kamer moet beseffen dat um, kijk wat je van windenergie vindt hè, want dat is een hele andere discussie. Mm -hmm. Wij snappen ook dat het duurzame energie moet zijn. Ja, maar dat vertroebelt het ook heel vaak. Hè? Ja, dat is. Dat van is wat... jullie zijn tegen. Precies. Nee, wij zijn voor ja. het verzetten. Ja, en, en en dat heeft namelijk ook nog het voordeel, want verder op zee is er gewoon meer wind. Ja. ja. Dus ja. alleen de aanlegkosten beginnen ze dan zijn weer wat... Tuurlijk, maar, het, het, ja. maar overal kan je iets van vinden, maar we kunnen het ook maar één keer fout doen. Ja, exact. En dan uh, heb je pas over twintig jaar weer de kans. Nou ja, dan hebben we over tien jaar een parlementaire enquête van ja. hoe hebben we dat kunnen doen. Ja. Nou, ik hoop in ieder geval dat, uh, dat in geval de, de bezinning nog komt bij de Tweede Kamerleden. Dus ook op basis van beelden, maar ook op basis van cijfers... Um, Goed kijken naar het alternatief. En het alternatief heet gewoon en ver. En dat uh, is heel ver. Dat is het hele punt. Er is een alternatief. En uh, het verbaast mij waarom het er dan toch niet komt het, het ja, geld. geld geld, en het het feit ook dat er op een gegeven moment afgesproken is om uh, in het jaar, wat is het, 2026 uh, de uitstoot te verminderen en hoe dan ook daar moet aan voldaan worden het energieakkoord, de energieakkoord ja. is dus ja, nou, ik zeg wel eens een keer het energieakkoord is, uh, is bijna heilig ja, het staat ja, bijna maar, boven alles Dat kan ja. al voldaan worden, want ik heb tekeningen gezien van de gebroeders Das met minder effort kun je veel beter met een hoger rendement kun je die dingen neerzetten en goedkoper. Nou het kan ook maar en, en, en, dat en Ver, het ver, ver het dat het hebben wij ook gezegd op het moment dat jullie hier gaan plaatsen voor de kust kan je van één ding zeker zijn, maar we gaan procederen en het moet al gaan moet het tot de Raad van State, maar dat doen we. Oké. Okay. Dat, uh, dat hebben we al aangekondigd. En het is geen dreigement. Ja, dat gebeurt. Het is, nee, is, dus is, is gewoon een belofte. Het ja, is gewoon een belofte, ja, is gewoon een, ja, feiert, een feitelijke mededeling. Een feitelijke ja. mededeling. En muidenvers zal je ons niet horen. Nee. Ja. Dus kies maar. Dus je, kan, je maakt ook nog. Ja winst in ja. de snelheid van je project ja. dus je kan het eerder ja. uitrollen ik heb nog wel is ook goedkoper ik heb nog wel wat meer winst je hoeft ja. uiteindelijk ja. ook geen parlementaire enquête te houden kost kun je er kun ook weer achter ja, ja. dus ja. straks ja. levert het nog op Absoluut. Nee. nee hoor dat nee maar dat nee. is echt gewoon waar dat dus denk ik ja. waarom begin je op de plek op de zee Waar je de meeste weerstand hebt. Ja, nou ja, Als je nou praat over draagvlak, ja. begin dan begin dat op de mij. plek ja. waar niemand er last van heeft. Waar niemand er last van nee. heeft. Ja. En dat verbaast mij. Ja, ik, mij snap, ik snap daar dus helemaal niks van. Nee, nou nee. dan zal ik het nog een keer gaan uitleggen ja, dan maar. Nee, hè? Heel, heel. <laughs> ik, ik snap niet dat daar nee, dus ik, niet naar geluisterd wordt. Nee, nee het, en, het, vanuit geldelijk En ik kan de redenering nog wel volgen. Ik ben het er niet mee eens. Dat is nee, wat maar je kan het wel volgen. Wat zij gewoon zeggen, ja. als ik het op IJmuiden verzet... is dat duurder in de aanlegkosten. Want ja. die kabel is langer. Dat ja. snap ik. Die kosten van die kabel komen voor de BV Nederland. Die ja. bestaat al niet, maar die komen voor de BV Nederland. Ja. De lokale effecten van werkgelegenheidsverlies... of omzetverlies voor, voor, de, voor de ondernemers... Die zijn voor Zandvoort. Ja. Die worden niet ten koste van nee, de WV Nederland nee, gebracht. Nee. Uiteindelijk wel, want ik zeg uiteindelijk: mochten mensen in, uh, in de WW komen, werkeloos worden, uitgeven. krijgen we die kosten ook. wel, ja. Maar dus op die manier is dat natuurlijk wat lastiger te berekenen. Zij zeggen gewoon: ja, wij moeten meer uitgeven. Maar volksvertegenwoordigers, daarvan kun je toch verwachten dat ze deze rekensommetjes kunnen maken? Dat ze visie hebben? Of ga ik dan te ver? <lacht> nou ja, ik, ik, ik kijk. <lacht> nee, dat gaat niet te ver. Maar um, ik snap dat ze zeggen we moeten een duurzame energie. Dat snap ik. Maar ik snap niet dat je het gaat doen op deze manier. Ja, en dit met weerstand. Op deze plaats. Ja, je bent ja, en als je de licht... kosten gaat kijken. Ja, natuurlijk. Ik heb ook geen 300 miljoen op de bank liggen en dat soort dingen. Dat dus niet. het zijn echt hele grote bedragen. Ja. Maar voor dat soort projecten, en dat is heel erg, is het gewoon in de marge. Ja, Het ja, is eigenlijk. echt in de marge. Ja, jammer hè. Ja. Denk ik. Maar, is, uh... we geven niet op hè. Nee hè, de, nee, de, de is, is nog niet gelopen wanneer... Nee, uh... maar ik vind, ik, ik ook. Dus daarom, ik roep ook echt Stanford op. Lees de brief goed, die komt... Dan kan je ook zien wat je er zelf nog aan kan doen. Een zienswijze uh, op korte termijn. En we komen op 21 juni. Precies, uh, daar is die oproep. Staat ook volgens mij in de brief dat de oproep. Voor een menselijk lint. lint ja. ja, 21 juni. En dat is natuurlijk iets wat Smiddags middags om drie uur. En, en dat, daar komen we vast nog wel op terug de aankomende tijd. Ja. En dat is dan een initiatief van de, van de kustgemeente hoor. Noordwijk, Katwijk en Zandvoort. Ja. Gewoon het verzet. Het zou wel leuk zijn als die hele menselijke keten langs helemaal zonder onderzoek breking daar hebben al het, die kus maar dat daar gaat... hebben we het over gehad maar ja? het, het is wel de end, hoor ja, ja want degene die ja. tussen die twee kus die moeten er <laughs> eerst naartoe lopen dat hadden we ook dus ik zei van dat is toch leuk en dan doen we het helemaal naar vastrijgend ja of we echt een lint vasthouden, dat je ja. het op die manier verbindt je, ja, je kunt ervan. natuurlijk wel maar je hebt 15 even. kilometer te overbruggen. maar als je nou ja. eens mensen daar naartoe brengt met zo'n strandkar en zo ja, dat... en die is al eerder ingezet toch die strandker. Die Ja, uh, bij Bram. Die ja, van ja. Bram, ja, ja, ja. ja, die heeft de camera ervoor. Maar ja. nou, ik zou zeggen, um, um, ideeën, trouwens handjes ook in de voorbereiding hoor, we hebben we ook nog steeds nodig. Dus uh, iedereen oh, die. Uh, de de de wat melden. moet er allemaal gebeuren dan? Sorry. Doe maar. Uh, ik wou zeggen doe maar bij Hilly Jansen. Dat is uh, dat is het makkelijkste. Oh. Oh. Oh. <laughs> nee, maar Hilly is een beetje een, een klein beetje de spin in het web. We uh, uh, vergaderen. Aankomende week weer ook in het museum. Maar ik, ik, uh, ik denk dat ze het vast wel goed vinden dat, dat we haar even uh, noemen. Uh, noemen en dat zij even dit soort uh, zaken coördineert. En wat voor dingen uh, denk je aan dat er nog aan handjes. Uh, wat, nou, wat kan er nog gebeuren? Ja, maar we hebben natuurlijk als je zoveel mensen. Um, het tijdstip. waar moeten we verzamelen? Er zullen wel megafoto's ja, ja. moeten komen. Er moet ja. lint. Je hebt een stuk logistiek ja, ook. Ja. Überhaupt mensen vind ik wel handig. Uh, ja. hè? Roep je vader, moeder, broertje, zusje. Neem je hele familie mee. Maak er een lekker stranddagje van. Ja. Uh, dus uh, Oké. Okay. Nou, hierbij dus de oproepen inderdaad. Om uh, met z'n allen nou dit keer dit statement te maken. Nou is zo erg te maken. Dat het niemand er meer omheen kan. Ja, absoluut. Oké, okay. dankjewel voor alle uitleg. Graag gedaan. En, uh, wij uh, zien je graag terug. Uh, blij en wel om te vertellen hier. Dat, dat, dat, dat het, het geholpen is. Is. heeft. Dat Nou ja. Ik zeg, vorige keer is dat gelukt, dus wat dat betreft geef uh, ik ja. het niet op. Hoor. Niet geschoten is altijd mis. We gaan gewoon door. Zo is dat. Dankjewel. Okay. Dankjewel. Wij, um, uh, voordat wij overgaan naar het volgende item, met museumpodium, met I Cant cantatori Cantatore Allegri. Ja, ik, dus ik hoop dat, het dat ik het goed uitspreken. heb uitgesproken. <laughs> uh, hebben we eerst nog een uh, Man of the World flip-flop. luistert weer naar uh, Goedemorgen Zandvoort. Links van mij zit Henny van der Leeden en ik ben Adi Koper. Tegenover mij zit Noortje Olimuller en Jan-Peter Versteeg. Die gaan iets vertellen over het I Cantore Allegri. En Na om u op de hoogte te brengen van waar we dan over hebben... gaan we toch weer even terug naar uh, U kunt het nu ook horen en daarna de uitleg... Nou, ik denk dat uh, het alleszins uh, goed is dat uh, meneer Verstegen hier het enige over gaat zeggen. Het klinkt overigens wel, naar mijn idee, heel Engels. Dat is ook heel Engels. Ik bedoel even uit het Engelse taal Maar, maar ja. het is uh, heel Nederlands. Ja, oké. Okay. Het is van Hubertus Waalrand. En uh, uh, ik hoor dat nu weer een keer terug. En dan denk ik van, nou, we hebben goed gewerkt aan de verstaanbaarheid. Als ik u vind, als ik u vind. En uh, dan... Uh, en, de, de, de rest van de uh, context is uh, duidelijk van dat degene die. Het is een beetje ondeugend liedje. In die tijd was dat ondeugend. Ik ben van u gevangen. Maar een versluierde ondeugendheid, precies, hè? Precies. Ja. Precies. De, de, de, de zangers willen iets van de, van de spinster. En ja. uh, dat, dat, dat vinden wij uh, leuk om daar ook met de stemmen iets mee te doen. Dat je uh, dat ook een beetje hoort. En dit is een uh, super kort liedje uit de, de, de Nederlandse koortraditie. Het is uh, de 16e eeuw, eind 16e eeuw. En dat vinden we heel leuk. Het is uh, een, een goed voorbeeld dus van het Kamerkoor... I Cantatori Allegri. De vrolijke zangers. Hè? De vrolijke zangers. Oh, was dat het? Ja, I ja. Cantatori Allegri ja. is uh, ja, maar snel de wat het geweest is hoor. Nee, <laughs> dat geeft ook niks. Maar in ieder geval meer stemmige muziek uit, echt uit alle windstreken. Ja, ja. en ook al, al alle tijden hoor. Want we doen, uh, we doen ook Drunken Sailor en Danny Boy. En, en, uh... en jullie doen ook de Christmas carols. Ja, ja. maar niet dit concert. Nee, niet, niet nu, maar ooit. Ja. Ja. Maar... Uh, Um, dit concert uh, is wanneer? 29 mei. Ja. En um, de inloop is om half acht en het begint om acht of uur. Ja. De toegangsprijs klopt. Dat het museumpodium is. Het, ja, het is, het, het is een onderdeel van... Mijn, sorry, het, het is het museumpodium museum van ja. 29 mei. En uh, de inloop is om half acht en aanvang acht uur. Toegangsprijs 10 euro, inclusief uh, een kopje koffie en een drankje. En u kunt reserveren via museum Is reserveren uh, Noordje noodzakelijk? Altijd. Het is altijd fijn als je al weet hoeveel mensen er komen. Ja, dat begrijp ik. We de afgelopen keren is het erg uh, stil geweest. Dat is ook een van de redenen dat wij uh, het museumpodium in september... op de eerste zondagmiddag van de maand doen. Want dat betekent uh, dat mensen smiddags misschien toch wat... Uh, uh, ja, liever de deur uit gaan als s avonds. Ja. Alleen ja, we zijn een armlastig museum, dus het blijft wel een toegangsprijs. We kunnen daar niet uh, uit. Ik heb al geprobeerd om daar wat aan te veranderen. Maar ja, de raad heeft beslist. Maar dat is het tientje of komt dat er dan nog tientje? De, toch een spijs van het museum bij? Nee, dat is het tientje. En dan krijgen ze koffie ja. en een drankje ja, ja, ja. voor. En ik ben hartstikke blij dat uh, Jan-Peter Versteegen met Icantetori Allegri komt... Want ze hebben de laatste keer bij ons opgetreden. was een jaar geleden. Ja, ja, anderhalf jaar geleden. Ja. Anderhalf jaar ja. geleden. De zon? Hè? Nee. Nee. nee, nee, nee, nee ook beneden. Het ja. was heel druk. Het was echt heel erg mooi. Ja. Er zat ook een... van goede reacties gehad. Ja. Een zat erbij. Ja, Sakura. Nou, het was echt grandioos. Dus ik ben erg blij dat ze ja. dit weer willen doen. En we doen nu ook weer wereldmuziek. Dus Jerusalem uh, uit Israël. Kijk. En de Sikelelel uit... Afrika ja. doen we uit het, het, het, het, het, het lied. ...wat uh, beroemd is geworden door het ANC... ...in uh, Zuid-Afrika. En wat, wat ik zelf ook oh, yes. nog heel erg leuk vind... ...is dat we samen met het publiek gaan zingen. We delen een paar... Uh, uh, we, de ...we delen een soort... Uh, afiertjes uit en daarop staat de tekst van... ...Fa ja. En uh, Weten jullie allebei spontaan wat het is? Nee. Fa nee, ah, het ...Sula Ligorate. Ja, ja. Precies. Ja. En we ja. hebben dat al een paar keer gedaan... ...tijdens concerten en dat vind ik de toeschouwers zo ontzettend leuk. Ja, ja nou, dit is... Uh, bij uh, bij, bij het leuk, Italiaanse nee. restaurant ja, Andrea hebben we twee concerten gegeven... een aantal jaren geleden. En toen de hele... Ze braken bijna de tent af. Ja, Iedereen ja, ik wilde Ik kan mee me zingen. voorstellen, als ja. ik dit hoor, dan ja. denk ik dat... Uh, dat je automatisch mee ja. ja, Ja, absoluut. En de tekst staat voor je. En mensen die zeggen, ik kan niet zingen... Nou, die kunnen wel degelijk zingen. Want ze kennen ongeveer de melodie. En, en ze horen ongeveer. Want wij geven natuurlijk uh, vierstemmig de maat aan. En dan, dan zingen ze zo mee. En dan krijg je zo'n leuke sfeer. Ja, en ze dan, kunnen dan, altijd mee hummen. hè? Ja, ja. Dat ook. Ja, en, en, en de specialiteit is hun. Ja. ja, absoluut. Als long as I have music is het laatste nummer. En dan begrijpt iedereen van waarom we zo enthousiast altijd uh, aan ja. het zingen zijn. Want daar doen we het voor. Omdat we het zelf zo fijn vinden. Tuurlijk. Om dat plezier over te dragen, zeg maar. Hè? Ja. ja. Klinkt fantastisch. Ja. Uh, nog even terug naar de andere dingen van het museumpodium. Ja, het museumpodium van 26 juni. Daar hadden we uh, de zanggroep Chante. En die hebben een probleem met hun pianist. Die is uh, ziek. Dus die hebben afgezegd. En omdat er op dat moment ook uh, culinair, Zandvoort culinair is... is het museum helemaal ingebouwd in allerlei ja. tenten. En overal is muziek en dingen. Dus wij vonden het raadzamer om het gewoon te annuleren. We hebben een hele mooie volle gemaakt voor deze twee. Maar ja, dat is jammer. Dus we hebben hem, uh, we moeten hem annuleren. Dat betekent dat juni, juli en augustus er geen podium is... maar in september, oktober, november... december gaan we gewoon weer... en tegen die volop tijd kom je hier weer gewoon vertellen... dan kom over ik weer volop vertellen... Gaan. en dan gaan we okay, op de zondagmiddag... Prima. en dan hoop ik dat dat de juiste middag is. Ja, dat hopen we met jullie mee. Mag ik nog iets vertellen over het museum? Uit uit, ja. Er is natuurlijk nog meer te doen dan wij in dit... Ja, we hebben onze volgende expositie... is het Zandvoortse strand... En het wordt samen met de strandpachters, wordt daar uh, van alles nog wat uitgewisseld met kunstenaars. Wat nou leuk is aan deze expositie, er worden dagen georganiseerd, dat er een trouwbeurs is. Want er wordt natuurlijk ook getrouwd op het strand. Je kan ook in het museum trouwen, dat is inmiddels ook al vastgesteld als huis der gemeente. Dus dat wilde ik even melden. En dat is in augustus. Dus voor alle trouwlustige mensen in Zandvoort is het misschien wel leuk om naar die trouwbeurs te komen. Lijkt mij ook. Het is me niet helemaal duidelijk nu, want ik haal en de trouwbeurs en een iets met het strand. Is dat een Nee, toosie? Ja, ja nee, het is nee. trouwen op het strand. Juist. Trouwen op het strand, maar je kan ook trouwen in het museum ja, dat, of op het mooie stadhuis. welke dingen er allemaal ja. kunnen en gebeuren? Daar en staan ja. een hele hoop strandtenten met hun informatie. En, en is, komt daar ook die, ik weet dat Michiel Drommel bezig is met een, met een oude strandtent? wordt dat ook meegenomen in het opzet? Nou, dat weet ik niet. Nee. Michiel Drommel zingt overigens bij ICA. Ook oh, met je meet het. Uh, ja. <laughs> nooit geweten. Hij doet mee met het komende concert. Ah, Oké. Okay. Okay. Okay. Okay. Ah, het is een leuk initiatief wat hij ideeën ja. En wanneer is de trouwbeurs? Nou, augustus. In augustus. Eind in augustus. In augustus. Hij duurt tot. Uh, uh, even kijken. Ja, hij duurt tot ongeveer 20 augustus. Dus. Maar oké okay. begin, hij begint binnenkort dan? Uh, uh, nou, hij begint in, na juni. 21 juni is deze, wordt de nieuwe tentoonstelling. Nee, gewoon even de publicaties in de ja, gaten even, houden. En dan komt alles goed. Maar even een vooraankondiging. Ja. Omdat trouwen natuurlijk ook ontzettend. Moet je ook even plannen geloof ik. Is. Is dat ja, dan ja, dan moet je gewoon plannen. Oké, okay, goed. Mevrouw, dank u wel. Meneer, dank u wel. Wij wensen u beiden heel veel succes. En uh, ja... Wij wensen u heel veel succes. Dank u nou, wel voor uw aanwezigheid. Dank u wel. Graag tot de volgende okay. keer. Goed. Wij um, hebben muziek voor u. Every Picture Tells a Story. Rod Stewart. Het bruggetje is gauw gemaakt, denk ja. ik. Ik denk wat ooit was. Ja, ik beloof je niet te veel. Ik hou van mijn nu.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 was tegen het vallen van de nacht. Het einde van het licht. Slaap me, Wees alleen. Slaap me door mijn leven heen. Ik drink... Op elke ongeschreven brief. Op elke schoft, elk negatief. Op elk gegevens, ik heb je lief. Ik drink... Op de gedachten... De gevolgen die ik God jij die mij verdedigd had Goedemorgen uh, luisteraars nou, het, Goedemorgen luisteraars Ja, ik uh, was hier enige verwarring, want volgens mij wordt hier uh, iets lekkers uitgedeeld en ik word overgeslagen Yvonne Oké, okay. Welko welkom dan uh, voor uh, even kijken, mevrouw ja, ja, ja. Erna Schreuder daar van het IVN Zuid-Kennemeland. Die wel. gaat iets vertellen ja, ja. over de activiteiten van het IVN. Het IVN, wat is dat? Het IVN is een instituut voor natuur, educatie en duurzaamheid. Mm -hmm. Wij zijn een landelijke vereniging van vrijwilligers. Met lokale activiteiten en lokale afdelingen. En wat moet ik ik dan ben dan van de denken? afdeling zuid Kennemerland, ja? Dus daar valt Zandvoort ook onder. En dan moet u denken aan excursies die wij geven. En waar gaan die plaatsvinden? Uh, op het strand of in de duinen? Of, uh, ons hele gebied rijdt van Noordzeekanaal tot aan de Zilk. Uh -huh. Van zee tot en met het Haarlemmermeergebied. Uh, natuurexcursies, natuur excursie. Ja, dan. klopt. Ja. En wat er binnenkort in Zandvoort plaatsvindt, zijn twee excursies in het Zeedorpenlandschap. En waar is het? Zandvoort heeft een Zeedorpenlandschap, heel interessant. Specifieke planten die voorkomen rond Zeedorpen. En aan welk stukje van Zandvoort mogen we dan denken? Er zijn twee locaties waar we excursies geven. De ene is 4 juni... S'avonds om 7 uur in het kostverloren park. Ja, maar dat is geen zeedorplandschap toch? Jazeker. Dat wel? Jazeker. Oh, okay. <laughs> het is een, bunker, uh, een bunkerpark. Ja, ja. Maar um, omdat het terrein zeg maar, nog duinterrein is. Mm -hmm. En omdat er die activiteiten plaatsvinden. Is er een zeedorplandschap en ontstaan. En de activiteiten of bedoel je de beteling met de aardappelandjes? Ja, menselijke activiteit. Ja. En uh, daar gaan we vertellen waarom daar dan een zeedorpelandschap ontstaat. En het is het Kostverlorenpark. Ja, Kostverlorenpark. En waar nog meer? En er is nog een terrein, uh, de Zuiduinen, mm -hmm. bij uh, het Friedhofplein. Bij het parkeerwachtershuisje ja, vertrekken ja. we dan 17 juni. Dat is s avonds om 8 uur. En dat is een heel groot wandelgebied waar honden uitgelaten worden. Waar ook veel activiteit is. Duintjes, tuintjes nog. Mm -hmm. En um, ook daar is dus door die activiteit een heel speciaal landschap ontstaan. En jullie gaan daar een rondleiding organiseren? Ja. Uh, daar kunnen de mensen zich gewoon voor aanmelden? Is het gratis? Hoeft niet. Uh, hoe het? Uh, voor hoe deze twee uh, excursies hoeft men zich niet aan te melden. Men kan gewoon komen en aansluiten. En het is gratis. Onze excursies zijn allemaal gratis en gaan altijd door. Behalve als het ja, ja, ja, ik kan me niet zo voorstellen, want ik kreeg heel veel vervelende ervaringen ja. mee. En het is uh, volgens uh, de informatie die wij van jullie hebben gekregen ongenadig uh, interessant. Uh, die menselijke invloed, die uh, op allerlei flora en fauna invloed heeft gehad. Ja. Uh, ik, ik lees hier, ik hoop dat ik het goed doe. Ik heb er nog nooit van gehoord. Nieuwe plantensoorten ontstaan zoals de oorsilene, de kegelsilene, de nachtcilene en de wondklaver. Klopt. Nou, als u dit hoort, dan wilt u absoluut mee. <laughs> dit is toch fantastisch. Heb jij ja. er wel eens van gehoord, Ari? Van wondklaver? Ja. ja, natuurlijk. Ja, of de oorsilene? Ja, absoluut. <laughs> maar maar hebben die herten niet alles al opgegeten? Nee hoor, nee. Dat, uh, nee, die uh, eten van alles en nog wat. En, uh, maar dat zijn hele specifieke. Plantjes die alleen maar daar voorkomen. En dan typisch de menselijke invloed, ja. uh, daar li die ja. ligt er aan te grondslag. Ja. Klopt, ja, ook wel een beetje van dieren, want het ja. is ook wat extra ja. bemest ja. door de uit uh, wat ze laten liggen. Maar dat gaan, we, dat gaan we laten zien inderdaad, waarom het zo anders is dan de rest van de duik. Oké, heel interessant. Nou, u ja. hoort het, u hoeft zich niet vooraf uh, aan te melden. En uh, ik zou zeggen, nog één keer, donderdag 4 juni, uh, s'avonds om 7 uur, duurt ongeveer anderhalf uur... En uh, de entree is bij park uh, Kwalis van Uffordlaan, Zandvoort. En de andere is, als ik het goed heb... Um, 14 juni. Ja, oké. Okay, nou, u mag ik nog even zeggen waar die andere dan... Uh... Het is 14 juni um, om 8 uur s avonds. En dat is uh, vanaf het Vriethoofplein, parkeerwachtershuisje. Ja. In de he, dat deel heet de zuidduinen. ja. Oké, okay, fantastisch. Nou, ik hoop inderdaad dat er uh, heel veel mensen op afkomen. En uh, hartstikke goed dit allemaal. Wij uh, we hebben toch een andere uitzending dan, dan anders, zie ik. Want dit hebben wij normaal niet, allemaal van die lekkere haring. Heeft dat iets te maken met haringhappen, Arlandberg? Patrick Welkom. Berg. Sorry. Ja, maakt niet uh, uit. Patrick. Ik heb alleen een de brilletje op. Ja. Welkom. En uh, uh, die gaat iets vertellen over het wereldrecord Haringhappen. Ik begrijp dat wij onbewust even um, iets hebben meegedaan. Ja, er is een pop-up ja. ja, wat... Zal ik uh, voor ja, een uh, uh, Wat het is, uh, sinds uh, februari is er in uh, Zandvoort een, uh, een uh, horeca- en ritovisie die uh, besproken wordt. En uh, het, een van de uh, punten daarin was, waarom Zandvoort, wat moet er gebeuren om Zandvoort weer levendig te krijgen, op de kaart te zetten. Wat, is er, uh, wat mist het centrum en... Uh, aan de hand van die uh, horeca en retailvisie van gesprekken die gaande zijn geweest over vastgoedeigenaren, bewoners, ondernemers, uh, allerlei partijen zijn erbij betrokken. Toen heeft de gemeente een uh, wedstrijd opgezet, pop-up Zandvoort. En bij, de, bij die wedstrijd werd er uh, gevraagd of je een idee hebt uh, voor een evenement te verzinnen om Zandvoort weer op de kaart te zetten. Goede je ideeën aanmelden en, uh, en daarin, is binnen, prijs, daarin is een prijs uh, verbonden. De derde plaats kan 1000 euro budget winnen, tweede plaats 2000, eerste plaats 3000. Uh, heel veel ideeën zijn er binnengekomen bij gemeente Zandvoort, dus het 38. leeft hartstikke leuk. 38 zelfs. Um, en een van ons ideeën is, ik, uh, ik uh, ben alle andere visboeren afgegaan. En ik zeg, hé hey jongens, um, er is uh, het wereldrecord haringhappen, synchrone haringhappen. Staat op een plaatsje in Friesland op 940 mensen die tegelijkertijd een hap van een haring nemen. Ik denk, nou wij als Zandvoort met drie haringen in ons wapen. Het beter. En uh, als oorsprong een vissersplaatsje. Dan kan het toch niet zo zijn dat dit record in Friese handen is. Dus uh, alle visboeren waren enthousiast over het idee. We zijn met z'n zevenen. Uh, uh, Arie Guit van het Pleintje, Jaap Kroon, Vis van Vloor, Bout van de Burg, Gebroedjes Berg, uh, Jean Verdam. Ik geloof dat ik ze allemaal opgenoemd heb. Die gaan allemaal, uh, hebben allemaal gezegd... Van, hey, als wij nou iedereen, uh, iedere minimaal 200 harenkjes meenemen... dan moeten we dit record toch kunnen verslaan. Maar heb ik het goed... want het is natuurlijk een fantastisch uh, evenement... maar als je zo naar die 38 kijkt... Ja. ze zijn stuk voor stuk natuurlijk allemaal heel erg Tuurlijk. leuk. Um, is het zo dat als hier opgestemd kan worden... dat ja. er maar één... Nee, nee, nee, alle, alle, uh, alle ideeën kunnen, kunnen wel doorgang vinden. Alleen je hebt ergens een, uh, sommige ideeën hebben budget nodig. Ons idee, uh, weet je, we moeten straks uh, hopelijk 1500, minstens 1500 mensen willen we uh, op vrijdagavond 6 uur. Bij het evenement krijgen. En wij vinden het leuk als het op het Ratersplein of Battersplein gebeurt. Mm -hmm. Om 6 uur s avonds, vrijdag 6 uur. Uh, je hebt een hele grote groep mensen. De wedstrijd is geweest en een hoop mensen. Uh, vloeien eruit over het dorp, gaan bij een strandtentje eten of in het dorp eten, uh, lopen door de winkelstraat. Dat is voor in ons ogen het, de bedoeling van zo'n pop-up evenement neerzetten. Zandvoort weer levendig maken. Uh, vandaar dat wij zoiets hebben. We willen die haring willen we gratis aanbieden, maar daar hebben we voor 2000 haringen, 50 ontharingen, hebben we een budget nodig. We moeten straks uh, advertentieruimte kopen in Haarlands Dagpad, uh, weet ik het wat, ik spandoeken het. laten ja. maken, geluidsinstallatie huren. Ja. De Wurf die komt, uh, komt ons gelukkig helpen met, uh, met uitdelen. Uh, de, misschien houden ja. we daar een schenking voor over. Dus vandaar als we een prijs winnen... is dat soort dingen... Dat ik snap het, Kom er even op voor, kijken. Uh, voor alle luisteraars. Stem uh, op de stemronde stem. is dus geopend. En als je stemt, is dat voor het evenement... Maar ik merk, ik merk daar... dat u het nog niet hebt gedaan, dus ik geef u graag het kaartje van Pop-up Zandvoort. Uh, dan weet u, waar u hoe u er terecht kan komen. www.popupzandvoort.nl te vinden op Facebook of op internet. En daar staan alle 38 ik snap het. Dingen op en ga ze selecteren, leuke dingen uit en ga daarop stemmen. Ik ga even vertellen waarom ik nog niet gestemd heb. Voor mij nou. was het nog niet helemaal duidelijk. Ga ik stemmen op het evenement wat daardoor doorgang vindt en alle anderen niet? Of ga ik stemmen op een evenement wat daardoor. Um, een bijdrage in de kosten krijgt, maar alle andere evenementen kunnen ook doorgaan. Alles kan doorgaan. Ja, het is puur doorgaan. De... Okay. Ja, de... dat is meer duidelijk. Alles, Dan kan wil ik nu wel gaan stemmen. alles kan doorgaan. Alles kan doorgaan. Alleen welk evenement vind, vind je dat er ondersteuning nodig hebt. Precies. En, en zeg je van hé, hey, die dat ja. is een idee wat ik. Me... En de eerste, de eerste plaat krijgt dus 3000 euro. De tweede 2000 euro. En de derde 1000 euro. Ja, maar er wordt dus geen bedrijfsmatige ondersteuning aan de stemmen verleend. Door het inhuren van organisatiebureaus en zo. Uh, nou, uh, dat lacht iemand tegenover mij. Ja, dat lacht uh. iemand. Uh, dus dus uh, er is wel de, de stemmen is sinds maandag geopend. En er zijn wel uh, duidelijk signalen zichtbaar. Dat er sommige... Uh, de grens hebben opgezocht van het niet toelaatbare om stemmen binnen te krijgen. Maar die stemmen, die stemmen zijn ook niet gehonoreerd. Dus de, de, het, het comité, het organisatie dat erachter zit, die, die is er, zit er flink bovenop om dat soort dingen tegen te gaan. Dat wil een beetje... Wat dat betreft heeft het bij ons een, een goed gevoel dat we, dat we zien dat de organisatie alles eerlijk laat verlopen. Perfect. Uh, je moet gewoon proberen, zoveel mogelijk vrienden, wat dan ook, iedereen je berichten laten laten delen. Uh, maak het kenbaar, zet je in. Uh, vandaar dat ik uh, donderdag bij RTV Noord-Holland op de radio ben geweest. Ik zit nu hier. Mm -hmm. uh, bedankt voor jullie uh, tijd hiervoor, weet je, nogmaals dank. Wij willen iets neerzetten, ook om Zandvoort op de kaart te zetten ja. als zeven visboeren. En hoe leuk is het dat zeven het visboeren dit ja. evenement samen gaan neerzetten. Ja. Uniek. Ja, ja, het Zo wordt geleefd. Ja. Het leeft. En leuk. En ik vind alle, alle ideeën, ik zeggen ze zijn fantastisch Hartstikke allemaal. leuk. Er zijn ja. een hele hoop leuke dingen het tussen. Het leeft dus gewoon bij de zandvoort 38 dus ideeën is toch geweldig? Is dat het Absoluut het geweldig. Uniek. Ja. ja. Nou, dan hopen we dat er um, zonder uh, iemand te bevooroordelen, maar dat is gestemd. Zoek, gaat de lijst, zoek de lijst op en, en, en, en, en, laat zien, en laat zien dat je het pop-up evenement leuk vindt. En dat je ja. daardoor in ieder geval ergens op gaat stemmen. Het is de 38 ideeën um, waren gepubliceerd in de Zandvoortse Courant van afgelopen week. Ik en heb en toch nog een klein vraagje, niet? Als je nou geen Facebook of ja. uh, Twitter ja, dan hebt, dan kan je ook www.popupzandvoort.nl. ...het ook terugvinden en daar schijnt ook een, een, een vermelding op te staan... ...waardoor je toch kan stemmen en, en je melding binnenkomt. Dank je. Maar deze twee mogelijkheden zijn er om te stemmen? Ja. Oké. Okay. Dus www.popupzandvoort.nl... En anders dan leg ik op mijn fiscal wel even mijn, mijn iPad neer... En dan uh, loggen we in en dan kan je ook wel even stemmen dan help ik jullie erbij. Is, is, is dat niet de grenzen opzoeken van het nee. toelaatbare? Nee, nee, nee, nee. Okay. want ik moet, ik, ik moet weer iedere me melding, die moet je zelf aanklikken. Ik kan het niet op, mijn face op, op nee, Facebook, kan okay. je niet twee keer stemmen. Oké. Okay. Dat kan niet. Nou, dan uh, wensen we de twee uh, mensen die er uh, tegenover zitten allebei heel veel succes. Ja. En we horen graag hoe dat allemaal afloopt. Wij zijn aan het eind gekomen van uh, deze uitzending van uh, Goedemorgen Zandvoort. Behalve dan dat we nog een paar uh, evenementen en een agenda voor u hebben. Jazeker. En dat zijn er nogal wat hoor. Vergis u niet. Hey, ik ]ijn. zit dan even te loeren. De, ja, begin de, de, ik vast. de begin tentoonstelling van Anne Frank in het Zandvoort Museum. Die duurt nog tot het einde van het jaar. En tot en met de 26e juni de tentoonstelling Toerisme in Zandvoort door de jaren heen. Natuurlijk ook in het Zandvoort Museum. En ook ontpopt de pop-out expositie in het Zandvoort Museum tot 21 juni. 3 mei, eind juni, de schilderijen expositie van Mona Meijer-Adelgeest in het pluspunt aan de Flemmingstraat, nummer 55. 23 mei is er een workshop, hm. glasfusing, Ellen Kuil in haar atelier Aquaba op het Schelpenplein dus van is 11 tot vandaag 4. vandaag al, hè? Ja. Ik wil daar nog even naartoe. 23 en 24 mei let wel, de races zijn nu op zondag op de circuitpark Zandvoort. 24 mei, Zandvoort live bij Mango's. 26 mei, de inloopbijeenkomst betreffend groot onderhoud Zeeweg in Bloemendaal. Dan kunt u zich op de hoogte stellen van de dingen die gaan gebeuren. Het is een bezoekerscentrum kennen we daar naar Zeeweg 12 Overveen van 17 tot 19.30 uur. Filmclub Simon van Kolm op 27 mei, die presenteert s circus Zandvoort. Op. Aanvang half acht. 29 mei, het museumpodium met I Cantore Allegri in Zandvoorts Museum. Daar heeft u net iets over kunnen horen. Aanvang 20 uur, entree 10 euro in koffie en een drankje. 29 en 30 mei, handkoop, 12 uur race op het circuitpark Zandvoort. Gevolgd op 29 mei door de zangavond in Café Koper aanvang om 9 uur s avonds. 29 mei zangavond, sorry. Nee, die zeg ik net. Ja. Sorry, ik zit te kijken of we het allemaal gaan halen deze 30 en 31 mei. Uh, surffest, de surf event bij First Wave School, strandafgang de Favosje, nummer 13. Op 31 mei is georganiseerd de 10.000 stappen van Zandvoort. Start bij de Oude Halt op... 10 uur s ochtends tot 12 uur s middags. En voordat wij iedereen gaan bedanken, eindigen we met 31 mei de Zandvoortse Rommelmarkt in uh, de krocht. Van 10 tot 4 uur. Rest ons alleen nog te bedanken. De koffie, Yvonne Roosendaal, de gastvrijheid Hotel Hoogland. Uh, de techniek uh, Thomas, dankjewel. En Daniel natuurlijk, want die is er ook bij geweest. En de presentatie, dankjewel Arie. Ari. Graag gedaan, Henny. En jij ook bedankt. <laughs> en wij eh, eindigen met uh, Laat Mij van Ramses Shafi. En graag tot volgende week. de van de Himalaya. Moet zien hoe ik Kom, want boven op de berg woont kleine Maya. Oké, okay. beginnen bij de onderste twee. Oké, okay. misschien valt het wel heus wel mee. Maar als ik bom, bom, bom, bom val naar beneden. Dan hoop ik dat ze wel naar me zal zwaaien. Ze woont daar boven op het hoogste plateau. Tussen rotsen en de gletsjers en de keien. Het is een hele klim, dat is wel zo. Maar ik moet en ik zal bij Maya vrijen. Ik moet nu maar de berg op gaan, oké okay. Het heeft geen zin om hier te blijven staan Maar als de zon met zijn stralen bovenaan Het gladde ijs maar die doet glijden Het is daar koud en de wind is vuur. Ik voel hem nu al door mijn kleren zuizen Ik woont daar alleen zonder vriend en buur Ik vind dat maar je echt moet gaan verhuizen Oké, okay. ik weet wat ik ben aangegaan, oké okay. Ik moet het nu maar eventjes doorstaan, maar als ik denk aan hen die mij voor zijn gegaan, dan zie ik al de omgevallen kruisen. Misschien ben ik niet de geschikte vent voor de bergen van de Himalaya. Het is goed als een mens zichzelf kent. en jammer voor de kleine lieve Maria. Oké, okay, zou je liever zien dat ik nu loog?